Remonceré met het NRS-journaal. In Nederland hebben zeker 147 mensen een defibrillator in hun lichaam die mogelijk niet goed werkt. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheid dat via RTL Nieuws naar buiten kwam. De inspectie deed onderzoek bij hartpatiënten met een apparaat dat hen helpt bij een hartstilstand. In Nederland hebben 1029 mensen zo'n geïmplanteerde defibrillator. De Vereniging voor Cardiologie zegt dat 147 patiënten een onbetrouwbaar apparaat hebben. Bij een deel van hen is het apparaat inmiddels vervangen. Bij sommige producten van de fabrikant St. Jude Medical gaat de isolatie van de draden makkelijk kapot. De draden liggen dan bloot en er kan kortsluiting ontstaan. De defibrillator werkt dan mogelijk niet als het hart problemen heeft. Op een aantal plaatsen zijn watersporters vandaag door de harde wind in de problemen gekomen. Op het IJmeer bij Thailand Pampus zonk een zeilboot met acht mensen aan boord. Door de hoge golfslag liep hun schip vol water. Een passerend zeiljacht zag dat en sloeg alarm. De opvarenden van het jacht haalden vier mensen uit het water en de andere vier werden gered door een boot van de KNRM. Op de Loosdrechtse plassen sloeg een aantal zeilboten om tijdens een vlootschouw die door koningin Beatrix werd afgenomen. Met de schouw werd het 100-jarig bestaan gevierd van de Koninklijke Watersportvereniging Loosdrecht.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 Er staat 5 miljoen dollar op zijn hoofd. Zo'n Jesus zou flink zijn opgeklommen in de drugshandel. En zijn arrestatie werd dan ook gebracht als de belangrijkste in jaren. Maar de gearresteerde man blijkt een onschuldige autoverkoper te zijn. Dan het weer vannacht vanuit het zuidwesten regen. Morgen veel regen en met 17 graden wordt het kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.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 Voor zaterdagavond, een wandeling over het strand, door de duinen in het centrum van Zandvoort. Ik ben Balant in de Ovallee van de Nightwalk. Iedere zaterdag van 9 tot middag ben ik bij. Samen met DJ Maus, aan het eerste uurtje, natuurlijk, een mix van dance en RB. Afgerust met een beetje shownieuws en natuurlijk de party update. Wat voor leuke feestjes zijn er gaande? Als opening hoor je Mohammed Ali met Serdi. En dit uur onder andere ken jij West nog meteen En Wolf Wolfgang Garter en Luciana met We Own The Night. Welkom bij The Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Muziek Chesto op je radio. We're Nightwalk in Night the woods. I'm down on my mind. I'm building a still to slow. kwam Gardner en Luciana met We Own The Night. Ik ja, nog een beetje shownieuws voor je. Eerder deze week was Nicki Minaj nog voor een optreden in Heineken Music Hall... maar daar hield ze het niet bij. Nee. Nicki was nou namelijk even langs een stripclub in Amsterdam gegaan. En volgens Bronnen had Nicki de tijd van haar leven. Ze vond het fantastisch. De meisjes stripte op haar nummer B's in the Trap. Alleen de dames wisten niet dat uh, Nicki ook aanwezig was. Dat kregen ze later pas te horen. En uh, JLo, lo Die is gebruikt... Volgens een oude vriend van uh, Casper Smart wordt J.Lo gebruikt door Casper. Hij zou namelijk uh, erg ambitieus en alleen maar samen zijn met haar om zijn carrière een boost te geven. Zijn ex-vriendin heeft hem uh, het baantje bij Jennifer Lopez bezorgd. Waarna hij haar dumpte voor J.Lo. Met uh, Lopez uh, Smart het ook allemaal niet zo serieus nemen. Hij doet alles voor haar. Zolang ze maar goed is voor zijn eigen carrière. Alles de voormalige vriend. Ja, maar dat is meestal zo, hè? In de... In de muziekwereld, en dat is ook trouwens zo in de filmwereld. In de hele showbizwereld gaat het zo. Geef hem z'n antwoord, The Night Walk. Zometeen een aficie met Joe wanneer zie je ziet Susan Boy met Autumn Leaves. Autumn Leaves On the Frozen Soul door de duinen en het centrum van Zandvoort. Juist muziek van Henry John Morgan, Future Son met Destination of Love. En daarvoor uh, een met Gelbat en ook nog Susan Ball met Autumn Leaves. The Nightwalk. We gaan eens dus even kijken wat er nog een paar leuke feestjes zijn. Dan zien ze vanavond uh, in de Club Air, Club MTV, 21 Jump Street Edition met de uh, Jello Claw, Josiah, Hansel en Disco Nova en Sam Fox. En in Area 2 de Space Girls. Ik weet niet of je de film hebt gezien. 21 Jump Street is een film die moet je gewoon gezien hebben. Is gewoon heel leuk. En ik ben op spanning, met spanning aan het wachten op deel 2. Want die wordt nog veel en veel leuker. Nog meer feestjes te gaan voor vanavond. Natuurlijk zoals iedere zaterdag in de Escape in Amsterdam. Het feestje Brainwash met onze eigen voor zijn Raimundo. En hij heeft vanavond uitgenodigd Mark Benjamin en MC is Miss Bunty. Want vanavond in de Escape in Amsterdam. Brainwash. En vanavond in Jimmy Woo hebben we de backroom. En dat is met de uh, Jury Alexander, Greg van Buren en Timothy Watt. Vanavond tot vier uur ben je welkom in Jimmy. Woo. En vanavond wat dichter bij huis hebben we Haarlems verzet. In de Stalker in Haarlem met uh, Artie. Camille Damen live. Joop Junior. Mark M MC Tavis. En in zaal 2 hebben we de curredieren dat vanavond in de Stalker. Harlems verzet en dan gaan we snel verder met muziek. Taylor Swift met Eyes open. Everybody's waiting. Everybody's waiting. Render Prince met Mask Een plaat die ook al uh, honderden keren gecoverd is. Het blijft gewoon een zomerse vrolijke plaat. Daarvoor Jill Scott met Blast. En ook nog Taylor Swift met Eyes Open. Zometeen nog Lady Gaga. Maar die is die Taya Cruz, Fruitsing Pitbull. Met There She Goes. There she goes. Looking like a star. With her body shaped. Like a rock guitar. There she goes. This all Go for show. WHAT?! I'm John Orozco. I'm an Olympic hopeful, gymnastics. I'm from Bronx, New York, and I'm a fighter.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 Until both your eyes start to swell Until the crowd goes on Yeah.